En daarvoor wil ik de klant van juffrouw Joyce naar voren halen. Ja, dat is het applaus wel waard. Want er zitten een paar goede zangers bij. Dat heb ik vanmiddag al gehoord. Jongens, ik ga jullie heel veel succes wensen. <tied> We dat